gemeenteraad, debat. Dan 21 maart 2012. Ik heet u allemaal welkom. En als ik naar de agenda kijk, dan lijkt die overzichtelijk. Zeker als ik instap dat de voorstellen misschien wel eenstemmig zullen zijn op een aantal onderdelen. Maar niet helemaal. En dat leidt tot de verwachting, en dat is ook al op de website gezet, maar ook via Twitter, dat... Wellicht de raad de besluitvorming eerder zal aanvangen en vooral voor de luisteraars thuis en wellicht die ons anders volgen, houd ik u voor, Blijf dit volgen en dan weet u ook wanneer de raad besluitvorming begint. Daarmee is de opening geweest en ga ik naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Vaststelling van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging of aanvulling nieuwe Ik kijk rond. Dat is niet het geval voor zover ik kan zien. Daarmee is de agenda vastgesteld. Dat brengt mij op agenda punt 3. Het plan van aanpak bestemmingsplan centrum. wie van u kan ik in het kader van het debat het woord geven? Meneer Paap, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. En het staat u vrij om. ...in te vullen, aan te vullen en ja. te introduceren. Want we hanteren aan een wat vrije debatstijl. Ja, ik heb het uh, stuk nee, uh, gelezen. Ik heb gisteren natuurlijk wel uh, via de computer uh, naar de inforaad geluisterd. Nee. Uh, uh, ik weet niet wie dat uh, precies meer was. Uh, iets over het raadhuisplein hoorde ik. Maar het, viel, het geluid viel een beetje weg op dat moment. Maar ik wil uh, wel aangeven dat uh, het raadhuisplein wel een pleinfunctie moet houden. Niet dat het uh, uh, straks in bestemmingplan uh, uh, blijkt dat het hele plein uh, voorgebouwd wordt. Dus ik vind uh, dat u uh, daar uh, toch rekening mee moet houden, mevrouw de Witte, houden, dat u even goed oplet dat het uh, wel een uh, soort pleinfunctie blijft. Dat was het enige meneer de voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik zag volgens mij ook de vinger van meneer Simons, klopt dat? Ja voorzitter, dat klopt. Ik miste even het aantal aanwezigen. En in mijn beleving doe ik dat zelfs de nieuwe structuur bij de Debat niet... ...omdat we hier uitgaan van een vrije instroom ...en dat daarmee uw verantwoordelijkheid is om aanwezig te zijn... ...en we niet tellen wie niet is of ondertussen er binnenkomt. Uitstekend, voorzitter, nee hoor, dat is... Als u, het wilt, als u het wilt, dan ga ik bevestigen dat meneer Simons aanwezig is, meneer Paap is aanwezig... ...meneer Babberg wilson meneer Suttorp, mevrouw Verheij, mevrouw Van der Veld, ...meneer Bawits, meneer Tatus... Meneer Kramer, mevrouw Rietkerk, meneer Stammes, meneer Van der Drift, meneer De Vries en bedankt meneer Simons. <lacht> meneer De Rode. Wilt u het college, Dat, uh, gedaan. Wilt u het college ook even benoemen? Wij gaan verder niet dit rondje debat te zeer uit zijn verband halen iemand anders nog behoefte op dit onderdeel? Het debat. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk wilde ik uh, van de gelegenheid gebruik maken om uh, wethouder Geurlson en haar team complimenten te geven over dit plan van aanpak. Ik vind dat het heel overzichtelijk is en dat alle stappen goed uh, benoemd zijn. En ik hoop uh, van harte dat de planning ook gehaald uh, zal worden. En dat we nog uh, tijdens deze periode dit, uit, het uiteindelijke bestemmingsplan kunnen vasthebben. Dank u wel, mevrouw Vrij. Hier sluiten dus wij ons uh, van harte bij aan, uh, voorzitter. Zijn er nog meer mensen die zich willen aansluiten bij deze hartelijke wens? Ja. Goed. Ik constateer dat... Ja, nou, vooruit doe ik het ook. Ja. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik constateer dat er verder geen behoefte is aan debat op dit onderdeel. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder of die nog behoefte heeft om daarop te reageren. Ik wil natuurlijk in ieder geval danken voor het compliment. Dus, uh, Dank u wel. Daarvoor. En uh, uh, richting meneer Paap, het is even, u komt even over het uh, raadhuisplein. Zoals gisteravond ook aangegeven, dat is op, in de inleiding natuurlijk uh, de motie verwoord, Zoals in de tijd uh, aangenomen uh, door deze raad. En uh, bij de verdere plannen en ook bij het opstellen bij het bestemmingsplan zullen we indachtig deze motie gaan handelen. Dank u wel. Ik kijk nog een keer rond, maar ik zie geen signaal. Dat betekent dat het onderdeeldebat ten aanzien van het plan van aanpak bestemmingsplancentrum ten einde is. Gaan we naar agenda punt 4. En dat is de reparatie van het bestemmingsplan Middenboulevard. Ik verwacht ook niet dat dit tot debat leidt. Mevrouw van der Veld. Nee hoor, ik zal zeker niet uitlokken tot een debat. Maar uh, ja, waar GDZ tegenaan loopt is dat uh, het bestemmingsplan nog zoveel... Haak en ogen heeft. En eigenlijk ook weer te maken heeft... met andere dingen. Ik geloof dat ik niet helemaal... vrijuit over mag praten, maar... als ik zeg de toegangsweg naar het station... dan weet iedereen wat ik daarmee bedoel waarschijnlijk. De subsidiegang daarvan... die zullen we daardoor ook missen. Want per 1 juli moet dan... alles zeg maar klaar zijn om de subsidie... te kunnen ontvangen. En ik denk dat het dan weer een gemiste kans is. En ja... Ik kan alleen maar... Dus de hoop uitspreken... Dat men met deze reparatie niet nu weer uh, in, in de mallenmolen terecht terechtkomt, dat het weer niet goed gaat. En uh, ja, gisteren heb ik inderdaad de vraag gesteld over uh, wat nou de eventuele juridische consequenties zouden kunnen zijn. Daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Maar nou, ja, dat zullen we dan te, tij te zijne tijd wel uh, gaan beleven. Ik zag meneer Paap al popelen. Het niet repareren, dus de onderdelen die genoemd worden. Ja, het, uh, ik, uh, ben, uh, ik heb eigenlijk een vraag, ik heb eigenlijk een interesse in, van hoe het met die subsidie nou gaat. Hè. Is het nou zo dat, dat u eerst moet uh, repareren en dat u uh, de subsidie uh, van de provincie krijgt, of uh, heeft dat daar niets mee te maken? Het lijkt me handig dat de portefeuille er even... Mag, ik, mag ja. ik in de hand sluiten ja, daar? Want oh ja, het gaat alleen maar over geld, geloof ik. Maar het, het spijt me, maar ik, wij hebben daar een, een mededeling over gehad. Over, over het, het bedrag wat ons is toegekend en het voorschot wat wij krijgen. Maar ik meen ik het herinneren dat wij een aantal jaren geleden uh, ruimschoots bedeeld zouden worden met een, uh, een, een flink bedrag van enkele miljoenen. En ik krijg nu eigenlijk een beetje de indruk dat u heel erg op de knieën moet... om, om geld bij elkaar te schrijven, voor dit hele project. Gaat dit problemen opleveren, denkt u, of maakt u zich daar niet zoveel zorgen over? Meneer Babag-Wilson heeft ook zijn vinger opgestoken. Ik wilde even dit onderdeel laten beantwoorden, maar misschien kunnen we beter een rondje afmaken. Ja, het, het, het raakt niet helemaal het bestemmingsplan, volgens mij. De uh, wethouder vraagt enige respect, dus meneer Babag-Wilson uh, aan u het woord. Nou, ik ben blij dat ik hiermee de wethouder wat respect kan geven, voorzitter. Um, het is zo, ik heb gisteravond al even erop gedoeld dat um, de veranderde uh, bevoegdheid, waar het de wijzigingsbevoegdheid uh, betreft, uh, leidt tot, uh, naar mijn smaak, een wens tot verduidelijking. Uh, het is zo dat we hebben in het bestemmingsplan middenboulevard grote uh, en ruime marges toegekend om aan de gewenste ontwikkeling zo min mogelijk beletsels in de weg te leggen. En dat hebben we gedaan vanuit die wens, maar tegelijkertijd vanuit het besef uh, die wijzigingsbevoegdheid, als dat aan de orde komt, om daarvan die ruime mogelijkheden gebruik te maken, dan komt het toch bij ons langs. Want in de vorige opzet was, naar nou, wij meenden terecht, de wijzigingsbevoegdheid aan de raad voorbouwde. Intussen weten we beter en is die wijzigingsbevoegdheid uh, ook in het voorstel overigens gerepareerd en bij het college neergelegd. En dat leidt ertoe dat we weliswaar ruime mogelijkheden hebben, maar dat de vraag is hoe kunnen wij daar controle op houden zoals we dat in het verleden, in het verleden wel konden doen. En um, het zou mooi zijn uh, op het moment dat wij dat, daarvoor een oplossing zouden kunnen vinden die enerzijds voorkomt dat het college handen en voeten gebonden is en niks kan doen, want dan wordt het onwerkbaar, en anderzijds uh, dat de raad niet geconfronteerd wordt met ongewenste ontwikkelingen. En dus zou het wellicht een werkbare gedachte kunnen zijn om het zomerlijk aan af te spreken, dat als het college van die wijzigingsbevoegdheid gebruik wenst te maken, dat zij dan contact opneemt, althans de raad raadpleegt op dat punt. En ik ben erg nieuwsgierig of de wethouder daar iets mee kan. Dan wel een ander voorstel heeft wat aan de geschetste, uh, uh, geschetste situatie tegemoet kan komen. Dank u. Voorzitter, ik heb, ik heb even een nou, te popelen. Ik, een vraag aan, aan de heer Bouwberg-Wilson, want hij, hij, hij zegt op een gegeven moment: om um, te voorkomen dat, dat uh, het college met handen en voeten gebonden uh, is. Kunt u mij dat, dat wat verder uitleggen? Voor, voor mijn... Nou, kijk, op het moment dat het nou zo zou zijn dat de, het college voor elk actiefietje zich zou moeten verstaan met de raad, dan kan ik me voorstellen dat het een niet gewenste situatie is. Net zo min als het een gewenste situatie is. Op het moment dat er grote dingen spelen, waar de raad wellicht een andere visie op heeft dan het college. Dat is het uh, dilemma. Meneer Rode. Ja, dank u wel uh, meneer de voorzitter. Uh, het uh, voorstel wat voor ons ligt, het raadsvoorstel, is eigenlijk conform de opties. Hè, de opties die we gekregen hebben op 25 januari, als ik me uh, goed herinner. Uh, daar hebben we kunnen aangeven voor welke optie... Ja, we nou de meeste voorkeur zouden hebben. Het college heeft daar een aantal dingen uitgedistilleerd waarmee ze tot deze vijf punten komen. Um, even één vraag bij de laatste over het parkeren, uh, zeg maar, ondernieuw Maaiveld. Dat dat niet gerepundereerd wordt. Um, daar staat uh, bij de opties die u gegeven heeft op 22 of 25 januari. Dat de aandachtspunt is, dat de inrichting van de open ruimte op deze locatie. We verzoeken u dat dan ook wel goed mee te nemen als u daar eventueel hè, in de toekomst gaat ontwerpen. En we hopen ook dat dat ja, een duidelijke oplossing is van het parkeren, wat volgens mij de gisteren de heer Kramer ook aangaf. Dank u wel. Kijk nog even rond. Niemand? Het houden mevrouw Burgesson. Dank u voorzitter. Um, even met betrekking tot uh, de, de subsidie. Daarvan heeft u uh, met betrekking tot convenant André uh, van Zandvoort. Daarvan heb ik u uh, recent een mededeling gestuurd um, hoe de stand van zaken was op dat moment. Um, dat er ook een gedeeltelijk voor het plan van aanpak een subsidie is toegekend, maar die is nog niet volledig. Er zijn op dit moment gesprekken gaande met uh, de provincie. Om wel tot het volledig bedrag te komen. Dat is in de tijd waar we eens over gesproken hebben, nou, voor het plan van aanpak 5 ton. ...om Uiteindelijk voor een bedrag van 5 miljoen euro voor dat gebied. De toezegging op dit moment is 160.000 euro, zoals u heeft kunnen lezen. En voor 1, juni, sorry, 1 juli aanstaande moeten we met een uitgewerkt plan van aanpak komen. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat in samenspraak met de provincie en moet die datum haalbaar zijn. Daar is dus ook overleg over. Um, om daarvoor de rest uh, inhoudelijk wat we daarvoor moeten doen en hoe het geld moet komen. Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. En als u wil kom ik daar schriftelijk op terug. Um, naar aanleiding van het gesprek wat geweest is met de provincie. Het heeft uh, overigens voor het bestemmingsplan uh, Middelboulevard en de reparatie ervan. Dat staat los van elkaar. Dat zijn twee aparte trajecten. We hebben... Um, Tantreegebied Zandvoort waar we over praten is vanaf het station en dan zeg maar richting het strand om ook een stuk verbinding daar te, te creëren. Dat is uh, natuurlijk een uitwerking van een deel van het gebied. Waarbij natuurlijk het deel uh, Palace uh, vernietigd is. En in dat kader moeten we daar natuurlijk tot een nieuw bestemmingsplan gaan komen, een uitwerking. En daar kunnen die plannen natuurlijk heel goed in meegenomen worden. Um, met betrekking tot... Um, Hetgeen meneer bouwberg Wilson aanhaalt van um, kom wat meer naar ons terug, want dat is eigenlijk de boodschap. We hebben in de tijd hebben we eigenlijk de wijzigingsbevoegdheid uh, aan onszelf voorbouwd, aan de raad voorbehouden. En nou, de achterliggende gedachte was daar toch iets meer um, een betrokkenheid bij, wat meer bij het project en wat meer erover uh, geraadpleegd en geïnformeerd worden. Dat gaat nu naar het college toe en u geeft terecht aan van dat het niet zo kan zijn dat voor elk uh, klein onderdeel uh, naar de raad zouden moeten komen. Ik heb dat ook niet zo geïnterpreteerd. Ik heb het zodanig geïnterpreteerd dat volgens mij gaf u dat zelf ook aan. Dat op het moment dat we een van de wijzigingsbevoegdheden, bijvoorbeeld met betrekking tot het Badhuisplein of iets dergs gaan uitwerken. Dat ik op dat moment uh, naar u terug, uh, uh, terugkom met de plannen. En die toezegging die kan ik u hierbij doen. En de vraag of zorg van meneer De Rode? Met betrekking tot openbare ruimte, dat is een uitvoering die naderhand uh, uh, meegenomen zal worden. Maar uh, de plannen voor dat gebied, zoals gisteren aangegeven, die, die zijn, liggen wat verder in de tijd. De onderhandelingen erfpacht voor uh, Venemaplein en Venema uh, de garage worden opgestart of zijn opgestart. En de uitwerking van die plannen, dat is in de, in de toekomst. Maar ik, we zullen daar zeker aandacht voor hebben. Dank u wel, mevrouw Beurenson. Meneer Belwakwils. Ik wou de wethouder complimenteren met het voorstel wat zij heeft gedaan en de toezegging. Dank u. Dank u wel. Iemand anders? Dat is niet het geval. Dat betekent dat het debat ten aanzien van het voorstel reparatie bestempslag Middenpoelenvaart ten einde is en wij doorgaan naar agenda punt 5, de bouwverordening Zandvoort 2012. Die bouwverordening kent een aantal landelijk voorgestelde wijzigingen. Wie uw wens daarover het debat? Mevrouw van der Veld. Ja, ook weer niet om enig debat uit te lokken, maar uh, meer om... Gaat u maar dan? eigenlijk maar, maar één ding. Uh, er bleek dus gisteren textueel al iets niet in orde te zijn. Dat is dus gerepareerd. En uh, ik zeg van harte straks ja tegen, tegen dit, maar kan er voor die tijd alstublieft nog textueel doorheen gelopen worden. Want Het uh, het blijkt uh, spreekwoord is beter goed gejat dan slecht bedankt. En in dit geval is het logisch dat we dus iets overnemen van de VNG. En het is volledig het model. Maar ja, het is toch wel gebleken dat er dan regelmatig toch dingen in fout gaan. Misschien door het knippen plakken. Ik weet het niet maar of er dan nog even doorheen gelopen kan worden voordat het gepubliceerd wordt. Dat is eigenlijk meer de vraag. Anderen, meneer Babagilsson. Ik, ik heb een vraag aan mevrouw van der Veld. Ze zegt het zo cryptisch, maar zou zij misschien even aan kunnen geven op welke punten men zich zou moeten richten? Ik geloof dat de heer Simons dat gisteren aanhaalde. Er stond een zin in die absoluut niet Nederlands overkwam. En dat bleek gewoon dat er twee woorden omgewisseld waren. Dus mijn leken, vraag is alleen, kan er dan nog een keer door de tekst heen gegaan worden voordat we dit publiceren... ...dat we niet als antwoord met een onbegrijpelijke zin erin komen? Misschien staat er nog wel één in. En dat heb je met knippen en plakken. Ja, gebeurt dat wel eens. Het is mij ook wel eens gebeurd, dus vandaar. Dus daarmee zijn we voor u verhelderd, meneer Wauwig-Guls. In die zin dat niet alle plekken waar het mogelijk het geval zou kunnen zijn, het is helder zijn, voorzitter. Dank u. <lacht> dat is een scherpe analyse. Die had ik u niet kunnen <lacht> voorgeven. Anderen, dan kan ik. Uh u toezeggen, mevrouw Van der Veld, dat we dat zullen doen... voordat we het publiceren. En als daaruit dingen blijken... waarvan wij later denken... dat willen we toch met u bespreken... dan komen we daarop terug. Ja. Dan zijn wij inmiddels... aangeland bij agenda punt 6. En ik wens 1 uur daar een debat over. Dat is niet het geval, verwacht ik. Zoals ik al heb voorspeld... Ehm, is daarmee... Uh, wat mij betreft, maar ik stel het even aan... u voor, want uiteindelijk bent u degene... die uh, dat... goedkeurt. Meneer Simons, u heeft een vraag. Ja, ik heb geen opmerkingen bij E6... maar die heb ik gisteren al gemaakt. Ik neem aan... dat de opmerking van gisteren... gewoon wordt meegenomen. Die is al gewijzigd. Dan hoef ik ze ja. niet uh, weer aan te vullen. Nee, nee, klopt. Die hebben we toen al gewijzigd. Met dank. Um, de zes is... Um, de sluiting van uh, de vergadering. En mijn voorstel is dat wij tien minuten schorsen en om half negen met de gemeenteraad besluitvorming beginnen. Meneer de voorzitter, als je de bladzijde doorslaat, kom ik in een en toch weer verslagen van de raaddebat tegen. Ja, maar kijk eens wat er boven staat. Ja, besluitvorming, maar dat deden we toen bij de besluitvorming. Ja. Oh. Want dan laat ik het zo zeggen, ik heb net een agenda vastgesteld die eindigt met punt 6 en daar heeft u mee ingestemd. Dus het maakt het mij niet meer mogelijk om te wijzigen, mevrouw Van der Veld. Dat betekent dat ik de vergadering sluit en wij schorsen, af over 10 minuten begint de vergadering debat. Dus sluit. Ja. Eh, donder is iets aan de hand. Er is iets heel bijzonders aan de hand in die gemeenteraad. Punt 1, de vergadering duurt maar 20 minuten. En de complimenten dat er rondvliegt. Dat zijn ze lief voor elkaar, hè? Jongen, zijn ze lief. Ja. LNV begint van compliment aan de wethouder Geurensen voor de aanpak van ja, het bestemmingsprooscentrum. Dat, dat is dezelfde bloedgroep, Pieter. Kom. Ja, maar vervolgens zegt iedereen, ja, daar sluit ons bij aan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja en massaal waar. zegt de hele gemeenteraad complimenten aan Belinda. Ja. Nou, we hebben het ook wel anders gezien, hè. Het allereerste, een paar jaar geleden, Pieter, daar stond de huizen, ik weet nog dat hij heel verontwaardigd is. maar ik heb pand in die en die straat nummer 11 en er staat er niet eens op. Ja. Dus maar, ja... En met die complimenten gingen verder. Uit de hoek zelfs van OPZ, Bouwburg Wilsen, ja. mijn complimenten aan wethouder Geurensen over de Middenboulevard. Nog wel de Middenboulevard zelfs, ja. Het is, het is, het nou ja, het, het, er worden zaken genoem, gedaan, Pieter. Uh, het gaat goed dus. Ja. En, uh, dat en, mag... en laten we wel zijn. Uh, ik heb het liever zo dan dat ze elkaar in de haren vliegen. Ja. Ruzies en, en schreeuwpartijen. Uh, ja. Maar dit, ze zijn zo lief voor elkaar. En, uh, een beetje fikse discussie mag wel, maar. Uh, nou ja, goed, dat is niet meer nodig. Want die is al geweest natuurlijk. Hè, zeker over deze punten. Ja. Nou ja, we gaan maar even afwachten. Het dat, dat hangt weer heel zwaar op Pascal nu, hè, met een beetje behoorlijke muziek. Ik hoop dat hij dat ook zo goed doet. Dan krijg je vooraf al een compliment, Pascal. Ja, <laughs> ja dankjewel. <laughs> Nog even ter herinnering. De burgemeester zei dus, we gaan om half negen hervatten met besluitvorming. Ja. Oké. Okay. Jay. Rechtstreeks in de uitzending, uh, Don de Gerber en Pascal van der Beek. Ja, en Pieter Jouwstra. Want we gaan weer beginnen met het tweede deel van de avond. Ja, de burgemeester gaat elk moment, kan hij openen. Een besluitvorming, ja, ja dat, dat is vijf minuten werk. Ja, hetzelfde agenda, dus uh, bijna hamerstukken. Allemaal hamerstukken. Dames en heren, ik open de vergadering besluitvorming okay. van de gemeenteraad Zandvoort van 21 maart 2012. Ik constateer dat afwezig zijn de heren Demmers en Drommel. Wijst uit dat als er hoofdelijke stemming wordt gevraagd, meneer de Rode als eerste zijn stem mag uitbrengen. Ja, jouw... Agenda punt 2, vaststellen van de agenda. Ik stel voor de agenda al dus vast te stellen. Dat is akkoord bij deze. Agenda punt 3, plan van aanpak, bestemmingsplancentrum bij handopsteken. Wie is voor het voorstelplan van aanpakbestemmingsplan Centrum? Ik kijk rond en constateer dat het unaniem is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 4. Reparatiebestemmingsplan Middenboulevard. Bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Voor zijn. De fractie van de VVD voor zover aanwezig. De fractie van GroenLinks. De fractie van D66. De fractie van OPZ. De fractie van het CDA van de Partij van de Arbeid. ...en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen is mevrouw van der Veld. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 5. Bouwverordening Zandvoort 2012. Bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Ik kijk rond. en Dat is unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Agenda punt 6. De lijst van ingekomen post. Zijn daarover vragen... Over de wijze van afdoening. Dat is niet het geval, daarmee is dat voorgesteld en wordt het zo afgedaan. Dan ga ik naar agenda punt 7, de verslagen. Bij de notulen van verslag gemeenteraad debat is er een opmerking van meneer Paap gemaakt en verwerkt. Oh, besluitvorming, excuses. Bij debat is geen opmerking gemaakt. kijk even rond of er nog aanvullende opmerkingen zijn, mevrouw van der Veld. Ja, een aantal. Uh, ten eerste bij het verslag van de bijeenkomst van de gemeenteraad Tebad. Daar. Uh... 8 februari. Ja, de eerste. De 8 februari. In behandeling op dit ja. moment. Uh, op pagina 3. Er wordt gesteld dat ik gezegd zou hebben dat er een bedrag van 25.000 euro is teruggestort. Ik heb daar gezegd dat de wethouder de avond ervoor heeft gezegd dat het bedrag teruggestort is. Dus niet 25, maar dat zou dan niet 64.000 zijn uit mijn hoofd. Maar dit klopt niet. Of 58, sorry, 58. Dit klopt in ieder geval niet. Dit heb ik niet gezegd. Dan euh, blader ik door, want ik had inderdaad helaas meer. Even zien. Op pagina 9, daar staat dat wethouder Zandbergen bijna bovenin. Tijdens behandeling van de parkeernota in 2010 is er een motie van de, VV, van, sorry, van de VVD aangenomen. ...over meer parkeerveldjes. Die motie is ingetrokken op, uh, nou ja, op de bewoordingen van de wethouder... ...en die heeft toen toegezegd te gaan uh, onderzoeken hoe hij meer parkeerveldjes kan creëren. Dus die motie is niet eens uh, ingediend. Dan is mij opgevallen um, als laatste... ...en dat ah, zal dus weer met knippen, van de veld. Vlak, werk, um. Ja. Maakt u nu ten aanzien van pagina 9 een opmerking tot hetgeen u zelf heeft gezegd? Uh, nee, ik, gezegd, heb er, ik, niet ik, uit. Ik, ik maak zwaar tegen hoe het hier staat. Er is geen motie aangenomen. Nee, maar even. Uh, de notulen zijn een weergave van wat er is gezegd. Het hoeft niet in, in ieders beeld de waarheid te zijn. Het is datgene wat er is gezegd op die avond. Dat zijn de notulen. Niet meer en niet minder een zakelijke weergave. Meneer de voorzitter, ik kan beamen van bij mevrouw Van Veldt dat ik het niet zo heb gezet... ...maar dat ik heb gezegd dat het de motie is die is ingetrokken. Dank u wel. Wij gaan het nalezen. Verder is mij opgevallen uh, op bladzijde 10, helemaal onderaan... ...dat daar staat, uh, als, al dus vastgesteld in de openbare vergadering van gemeenteraad... ...besluitvorming, daar moet het natuurlijk staan debat... Dat zal uh, knip en plakwerk zijn. En helaas is dat. Uh... Even kijken. Dan is hij daar wel goed. Ja, daar is hij wel goed. Sorry. Maar hij is verderop. Is hij ook weer? Is hij wel verkeerd overgenomen? Dus in de laatste opmerking is dus, dus wel goed. Deze twee opmerkingen. Het is wel debat. Er wordt ges geschud van niets. Maar wij stellen hem vast. Dames en heren, dames en heren. Ik, uh, ik geloof dat het niet helemaal begrepen wordt, maar er staat al dus vastgesteld in de openbare vergadering van besluitvorming, maar dit was debat. Dus nee. die tekst nee. klopt niet. Nee. nee, dames en heren. Nee. Mag ik misschien mevrouw Van der Veld toelichten hoe dit ook gelezen zou kunnen worden? Uh, even kijken. Nou mevrouw nou ja. Van der Veld, Laten. Met deze zin beoogt alleen maar aan te geven voor later controle in welke vergadering wij het hebben vastgesteld. Okay. Dan, dan klopt hij dan. Precies. Dat dan is het enig effect. Oké. Okay. Dan ga ik even verder. Ik dacht dat hij sloeg op die vergadering vandaag. Ja. U heeft twee opmerkingen nee, gemaakt. Dan ben ik er doorheen. Ten aanzien van debat 8 februari. Ja. ja. Wij nemen die mee. En zo nodig. Uh, als er onduidelijkheid dus over is. Lezen we nog even. Luisteren we nog even de band aan. Dank u wel. Voorzitter. Meneer Simons. Mag ik iets toevoegen, een suggestie doen? Misschien, ik vind de opmerking namelijk heel waardevol, maar misschien is het nog handiger om dat tevoren even schriftelijk aan te melden bij de Griffie, En dan kan het verwerkt worden en dan is het ook heel duidelijk hoe de, welke delen het betreft en hoe het anders geformuleerd zou moeten worden. Meneer de voorzitter, mag ik daar één kort reactie op geven? Ik doe dat expres niet, omdat ik vind dat de andere leden ook kennis moeten nemen van de, de, de dingen die er in mijn visie niet goed staan. Dat, dat, en doe dat, dat schriftelijk, dan wordt het veranderd zonder dat de andere leden van de raad daarvan weten. Nee, nee, nee, nee. Dat wordt gemeld dan dat het veranderd wordt. Nee, nou, dat ja, is te dus, van Er is is net gemeld, er gemeld dat er iets schriftelijk is binnengekomen, maar niet wat. Dames en heren. U, u doet het maar op de manier zoals u het wilt. Het is makkelijk voor de griffier om het van tevoren te horen, mondeling of per mail of per tweet, het maakt niet uit. Hij, als hij eraan twijfelt, luistert hij de band af, dat is de afspraak die we hier hebben. En klopt het met de band, dan wordt het veranderd en wordt het hier kort gemeld wie iets heeft gewijzigd. En het mag hier ook mondeling, het mag allemaal. Daarmee is het verslag gemeenteraaddebat vastgesteld met die kanttekening dat er regier wordt gemandateerd en twee opmerkingen die mevrouw van der Veld heeft gemaakt mee te nemen. Ja. Voorzitter, uh, in naar aanleiding van uw opmerking van zojuist, ik had ook een schriftelijke opmerking uh, gemaild aan de Griffie. Inclusief een bevestiging dat dat verwerkt uh, zou worden. Maar dat gaat niet... over debat 22 februari als ik goed ben geïnformeerd. Even... Oh, ik loop op de <lacht> vergaans. <Dank> <lacht> Ik voelde mij al heel bezwaard mevrouw Vrij, maar gelukkig was dat gevoel niet nodig. En ik zie aan meneer Kramer dat hij dat herkent. En voor de luisteraars thuis, hij schudt nee. Wij gaan door naar de notulen en verslag gemeenteraad besluitvorming 8 februari. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen, desalniettemin. Ja, wel. Dat is waar meneer Paap. Meneer Daar had ik mij in vergist. U had er een opmerking over gemaakt die heeft de vier herkend en verwerkt. Nog anderen? Meneer de voorzitter, zou ik daar dan uh, ook van mogen weten wat dat dan is? Motie Parkeervelden. Zeg, luistert Nou, er stond in dat ik tegen uh, gestemd ik heb en ik had voorgestemd. Ja, ja nou nee, goed. Maar, maar het bandje dat was bedoeling... op het moment niet goed te luisteren, dus. Uh, dus uh, als dus dat schriftelijk, schriftelijk gedaan wordt, ja, ja, laat dan ook weten dit, ja. wat dan de verandering is. Want nu stellen wij het vast zonder dat we weten wat veranderd is. verslag wordt vastgesteld volgens mij. Ja. Gaan we naar het verslag van de gemeenteraad debat 22 februari. Daar heeft één uur zijn de mevrouw Verheij een tekstvoorstel gedaan en de griffier heeft teruggegeven dat dat akkoord is en verwerkt wordt. Mevrouw Verheij. Heeft u toch het woord? Ja, dank u wel, voorzitter. In de tekst stond: um, ik, ik heb pagina nummer even niet zo snel. Pagina 4 hoor. Pagina 4. Um, hoorcommissie waar ik hoorzitting gezegd heb. Het hebben van een hoorcommissie is niet verplicht, terwijl ik gezegd heb dat het houden van een hoorzitting is niet verplicht. Dank u wel mevrouw Vrijen. Andere nog? In laatste instantie. Dat is niet het geval. Dan wordt het verslag vastgesteld. Dan ga ik naar het verslag gemeenteraad besluitvorming 22 februari. Van tevoren zijn er geen meldingen binnengekomen. Kijk even rond. Geen andere suggesties. Daarmee is dat verslag ook vastgesteld. En dat betekent dat ik tot sluiting van deze vergadering overga. En u dank zeg voor uw inbreng. Ja. Eenmaal andermaal verkocht, Pieter. Tjoh, oh ja. ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja. In 40 minuten tijd, twee vergaderingen achter elkaar. Nou ja, dit is natuurlijk een beetje het gevolg van die veranderde opzet. Zo twee keer per maand. Ja. En dan informeren, debatteren en besluiten. Ja. Uh, het werkt. Zou er voetballer zijn vanavond op tv? Dat iedereen zo snel weg wil? Dat zou kunnen, ja. We ja, oh, zijn kwart van negen thuis. Kun ja, je ja. het voetballen kijken? Ja, of tussen kunst en kitsch, waar ja. je ook maar van houdt. Ja, precies. Maar ja dit is in ieder geval snel vergaderen. Ja. Nou ja, maar er waren ook dingen die al eigenlijk bekeken waren, uitgekoud voor een deel dus. Ja, maar ook die vergadering gisteren ging zo snel, zo soepel. Ja, ja. ja. Dat, ja. En ze zijn opeens allemaal vriendjes ja. geworden. Ja, ja. Ja, ja de, eigenlijk het enige die ergens tegen heeft gesteld is GBZ geweest tegen het uh, ja. bestemmingsplan Midden Boulevard ja. ja. Dat is het enige. Dus nou. allemaal mee eens. Allemaal... Uh, Gaan we de dingen doen of staan ze achter de zaken die hier besloten zijn? Ja. En we zijn lief voor elkaar en we geven complimenten. Ja, ja. Overigens, die complimenten die zijn natuurlijk niet alleen voor de wethouder, maar ook voor alle ambtenaren. Want laat ze wel zijn, dat zijn die stille werkers achter de schermen die enorm veel werk doen. Ja. ja, absoluut. Goed, nou, we gaan weer twee weken wachten ja. tot, tot we weer de volgende, als die er is... De, de, de, de, was, de vorige was niet twee weken geleden Drie weken of vier klopt. weken geleden Drie weken, drie weken ja dat, Ik had dat nooit begrepen Pieter Maar men kan bepalen of, of er een vergadering als, als komt er, of niet nee, als er, nee het is normaal gesproken om de 14 dagen ja. Maar ja als er geen agendapunten zijn ja, Dan, dan, dan, dan loopt het tot. even door ja. Oh, okay. dus, uh, Nou ja dat is dus het verschil met die maandelijkse raadsvergadering oude stijl. Ja. Die ging eigenlijk altijd wel door Ja maar ja, dan spaar je ook een maand en nu is het anders. Maar uh, ik denk dat het uh, zijn effect heeft en dat je heel wat efficiënter werkt op deze manier. Ik hoop, ik ja. hoop het, want er wordt te veel gepraat. Okay. We gaan naar muziek luisteren. We danken Pascal voor ja. zijn enorme kennis van de techniek, de schuiven, de knoppen en dergelijke. Je hebt het weer voortreffelijk gedaan, Pascal. Dank, Dank wel, u. heren. Dank je wel, Pascal. Luisteraars, we wensen u een, een hele plezierige avond toe. Ja. Dag Don. Dag Pieter. Shh. <tries> Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Ineke Venrooi. Zij is psycholoog, therapeut, healer, aura lezer en ze geeft klankschakelzetten. Nou Ineke, we hebben het uh, tot nu toe gehad over uh, wat is therapie en uh, wat jij specifiek uh, doet en uh, ook relatietherapie. Want ik begrijp dat je dus heel veel klanten hebt, ook uh, die uh, jou vragen om er met hun relatietherapie te doen. Je, zit in, je hebt je praktijk in Haarlem, we gaan zo wel even je website en zo... Uh, voorlezen Als mensen zeggen, hé, hey, daar wil ik wel een keer naartoe. En overigens, de website die staat ook uh, vanmorgen bij Uitzending Gemist. Dus dan, uh, als de mensen niet helemaal weten van, uh, als ze het uh, niet hebben kunnen volgen, dan kunnen ze naar onze uitzending, uit de website www.inspiratieradio.nl bij Uitzending Gemist. En dan uh, zien ze jouw website ook staan. We gaan nu naar uh, een ander onderwerp, en dat is, uh, nou, heel wat anders. Uh, en dat vind ik ook zo leuk van uh, deze uitzending, namelijk Aura lezen. Nou, ik denk als je een gemiddeld uh, mens uh, in Nederland vraagt uh, wat is een aura, dan komen ze waarschijnlijk niet verder als ze, ze komen als die uh, witte kring rond het hoofd van Christus, hè, zoals nee. een andere heiligen, oh, ja. zoals ze dat uh, meestal wordt afgebeeld um, Maar ja, dat is dan in ieder geval al zichtbaar hè, dus, um, En als je dan werkt naar aura lezer gaat ja, dan, dan, dan, nou ja, dan wordt het wel heel erg complex, dus Kun je proberen op een zo simpele mogelijke manier uit te leggen wat aura lezen is. En wat een aura. Begin eens met een aura, wat is een aura? Een aura is, is eigenlijk de sfeer, uh, de uitstraling om iemand heen die je ziet. Dus het is uh, ja, soms zie je zelf ook als, als iemand binnenkomt, dat, dat er een beetje een zware sfeer mee komt. Mm -hmm. Dus ja, in die zin is dat, dat een, dan lees je eigenlijk ook al een aura. Mm -hmm. Dus, uh, maar de, als iemand ruzie gemaakt heeft is, Kan je dat ook aura noemen? Want ook een zware sfeer? Of, uh? Ja, dan blijft er iets hangen Of dat nou precies een aura heet Maar er maar zit wel een, een zware energie in de lucht hmm. En uh, ja, dat kan je voelen maar dat, ja. dat zou je ook gewoon in, in andere, alle hoeken van de kamer kunnen voelen. Maar dat, dat zit niet zozeer gekoppeld aan deze persoon, denk ik. Hè? Nee, nee, een aura zit, zit dicht uh, bij ja. een persoon. Die heeft ook allerlei verschillende lagen. Daar wil ik niet uh, op in gaan, het wordt zo technisch. Ja. Maar uh, ja, je kan daarin zien dat er bijvoorbeeld uh, ja, iemand heeft uh, een heel uh, een dichte aura om zijn, zijn hoofd en groot en, en, en mindere sterke aura bij zijn voeten dat betekent dat hij veel in het hoofd zit en weinig gegrond is, dus eigenlijk weinig op aarde staat, mm. snel in zijn hoofd schiet Dus dat betekent dat, dat je zegt van hoe dikker en uh, groter de aura hoe beter? Nee, dat is het niet hoor. Dat, dat, uh, dat wil zeggen dat, je, dat het anders verdeeld is. Dus het gaat eigenlijk om de verdeling. Hmm. Dat je dat, uh, ja, als je, als je ergens gaten hebt zitten, dan ben je echt ontvankelijk uh, voor uh, ja, zaken die, uh, die binnenkomen en rechtstreeks binnenkomen. Dus als je, als je een aura hebt die niet helemaal gelijkmatig uh, zeg maar, om je heen uh, zit, maar zoals jij noemt gaten, hè, dat betekent dus dat er in feite op bepaalde plekken gewoon helemaal geen aura zit, hè, ja. dan uh, word je daar heel kwetsbaar. Dus dat betekent in feite dat de aura ook iets van een soort bescherming geeft. Ja, dat klopt. En ja. waar ja, tegen dan precies? Um, ja, de, de, iets van een schil om de buitenwereld toch te hanteren. Zodat je, dat je even uh, een, een, een eigen veilige plek hebt om je terug te trekken. anders Alles rechtstreeks, alle geluiden. Um, alles wat mensen zeggen, um, ja, rechtstreeks binnenkomen. Dan ben je een en al uh, ja, een gevoel, als het ware. ja. Mm, yeah. Ja. En uh, wat voor mensen hebben nou een hele stevige aura? En wat voor type mensen hebben een hele zwakke aura? Kun je dat een beetje ongeveer aangeven? Nee, ik, ik, zo, zo kijk ik ook niet. Mm -hmm. Er zijn geen zwakke aura's. Nou ja, je er zei, zei... Met, die, met die gaten, die zijn een stuk zwakker. Ja, dan zijn ze, ze verdeeld. Aura's. Dan zijn ze anders verdeeld. Dus in die zin, uh, maar wat, wat heet nou een zwakke? Uh, nee, ik denk niet dat je dat zo kan noemen. Uh dan ga je er ook iets op, op een norm opleggen, van dit is goed en dit is slecht dat, dat, dat zo werkt het nee, dus iedereen heeft gewoon een prima aura ja, dus, uh, maar je kan wel eens in je woede ja, nou, dan, wordt het al, dan wordt het meer bewegelijk, dan kan het als je kleuren ziet als oude lezen kan je zwart of rood dat betekent dat je kwaad bent, maar het is niet slecht Nee, nee, oké. Okay. Hey, we gaan straks even kijken dan wat aura lezen is. Uh, ja, dat, dat zal ongetwijfeld zijn dat jij dan ziet hoe iemands aura in elkaar zit. Maar vooral dan, wat heb je eraan natuurlijk. We gaan nu even naar de muziek. Nieuws en weer naar muziek. En uh, ja, we blijven gewoon lekker in de requums uh, zitten. Want uh, we gaan nu naar een andere requum uh, uh, luisteren. Dat is requum. Eternam. En uh, dat is van John Rutter En uh, zowel Rob en ik uh, vinden dat een heel mooi uh, nummer. Dus uh, Rob heeft dat nog een keer uh, van stal gehaald. Dus uh, John Rutter met Requiem Aternam.